9 uur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 De brandweer in het Brabantse Bladel laat de waksfabriek die in brand staat gecontroleerd uitbranden. Het blussen zal naar verwachting nog de hele dag in beslag nemen. De brand in de fabriek bark kort voor middernacht uit. Omwonenden hoorden explosies en zagen een enorme vuurzee. Over de oorzaak van de brand in Bladel is nog niets bekend. Het weer vanochtend bewolkt met in het noordoosten kans op lichte regen. Vanmiddag klaar het wat op en met een maximum temperatuur van 15 graden is het erg zacht. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Tennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En welkom terug bij CFM Jazz. We zijn natuurlijk om tien uur begonnen met draaien van mooie jazzmuziek. Maar we gaan gelukkig nog een uurtje mee door. En ook deze mooie zondagochtend. En dit is natuurlijk Coleman Hawkins en Ben Webster. Van de cd. Even kijken, het nummer Shine on Harvest Moon van de cd. Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. Grote mannen. Uh, wat kan je beter draaien dan het nummer Oktobermorning van Voorplay op deze fraaie zondagochtend in oktober? Oktobermorning. Niet helemaal het is een lang nummer, maar toch een stukje. jazzkwartet bestond uit grote mannen. Eh, eens even kijken wie erin zat toen de tijd: Bob James, Nathan East, Harvey Mason en uh, Lee En eh, Dat zijn, waren natuurlijk niet de eerste de beste die de, uh, daar genoemd zijn. Het is natuurlijk echt wel een supergroep geweest: een uh, groep die smooth jazz maakte. En zoals moeilijk in dit soort programma's, doe je klassiek en uh, smooth door elkaar. Meestal gebeurt dat niet, maar in CFMJS op zondag doen we het wel. Maar tot zover, want het nummer duurt acht minuten... en dat is toch in mijn gevoel veel van hetzelfde. Maar goed, we zijn eruit. Oktobermorning. En dat is een prachtige ochtend vandaag. Dus ja, we gaan voor iets minder bekend. Dan kom ik terecht bij een Duitse. En die heet Jutta Hip. En uh, dat is van een LP... New Faces, New Sounds from Germany. En dat is een bijzondere dame, die Jutta Hip. Uh, ooit gevlucht voor de nazi's. En uh, ja, dit is een nummertje van haar. Moptie. Thank you. Thank Het verhaal wordt verteld over Art Blakey. Hij vroeg haar een keer mee te spelen met zijn band op een avond in een of andere club. Maar ze weigerde, want ze, ze zei dat ze te veel gedronken had... en dat ze gewoon uh, dacht dat ze niet goed genoeg was. Maar Blakey bleef maar doorgaan om haar uit te dagen... en uiteindelijk ging ze toch achter de piano zitten. Maar Blakey ging toen zo, zo, in zo'n snel tempo spelen dat ze het niet kon volhouden. En, en toen zei hij tegen de, de mensen die in de zaal... nou, kunnen jullie zien waar, waarom we eigenlijk niet willen... dat Europese hier naartoe komen om uh, onze baantjes over te nemen? Ja, uh, Jutta Hub woonde in de Verenigde Staten... gevlucht uit Duitsland en uh, ja, een bijzondere dame... eigenlijk net als Susan McCorgul uh, slecht naar haar eind gekomen... bij haar waren natuurlijk depressief. Ja, depressie is toch wel iets wat veel voorkomt he, onder muzikanten. Uh, bijzonder. Ja. Uh, nou, laten we maar over iets uh, aardigers uh, uh, hebben. Dan kom ik bij uh, Gordon Heskel. Misschien ken je, je nog van uh, samen met Robert Frip. I go out most nights. Attracted by the lights. Listen to the jazz in Harry's bar. And I know. play that song Do you know how wonderful you are It's a sentimental sound Make me wanna fool around With somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low Say hello. Do you know how wonderful you are? I've oh, always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure that it illustrates exactly how I feel Things can happen fast Some things are built to last I've seen it all go down in Harry's Bar. Though we've only just begun This show Run. Do you know how wonderful And there'll be those for whom the song has no appeal. I've built to last I've seen it all Go down Harry's Bar Though we've only Just begun This show Will run and run Gordon Haskell. Ik zei het al, hij heeft samengespeeld met Robert Fripp in King Crimson. Dat is een beetje een underground bandje uit heel wat jaren geleden. En dat heeft hij volgens mij niet zo heel lang gedaan. Maar dit is wel een aardig nummer. How Wonderful You Are is volgens mij ooit een hit geweest in Engeland. Misschien ook wel in Nederland, weet ik niet zeker. Maar uh, het komt van is natuurlijk van de CD Harry's Bar. Mooie muziek van uh, Gordon Haskell. Maar hij heeft ooit nog iets samen gedaan met Nora Jones. En dat uh, was een CD. Nora Jones en Gordon Haskell, en oh, dat uh, is uh, Tonight Music, en dat is een nummertje van hun samen. Nora Jones en Gordon Haskell. zal langzaam weer want deze is natuurlijk zo bekend en zo vaak gehoord. Alleen deze combinatie van Gordon Haskell en Nora Jones, en dat doe ik niet. Maar Nora Jones heeft onlangs een nieuwe CD uitgebracht... en die is ook weer heel hoog gewaardeerd in de vakliteratuur, om zo maar te zeggen. En dat is de CD Day Breaks. En van deze CD vind ik het toch wel leuk om nog een nummer te draaien. En dat is het nummertje Flipside. Nora Jones, Flipside. van Nora Jones Daybreaks En hier hoorde je ook nog Lonnie Smith organist op meespelen. Op die cd spelen ook niet de eerste de beste mee. Hoor. Wayne Shorter hier staan als saxofonist bassist, John Pattenucci. Uh, een aardige cd. Dit nummer Flipside is het meest twingende nummer van de cd. Maar er zijn ook wat meer rustige nummers op. Dus het is allemaal heel veel de moeite waard. Dus uh, een van haar betere uh, ja, cd's om het zo maar te zeggen. Zelf denkt ze dat hij net zo goed is als haar eerste nou, daar hebben we net iets eh, van te horen ge ge ge gedraaid, dat nummer. Uh, dan als je af en toe eens in je LP-kast kijkt, dan kom je toch wel hele rare dingen tegen. En zo kwam ik weer eens tegen de naam van Bernard Stanley Bilk. En je, je zal zeggen, wie is dat? Nou, als ik omschrijf hoe die eruit ziet, dan weet je het meteen. Uh, hij ziet eruit, uh, hij heeft een een boldoet, een gestreept vest. En uh, hij is heel erg bekend van zijn volle vibrato-rijke, lage register, klarinetstijl. Mr. Eker Bilk. Bilk. En uh, ja, die, die, die is toch wel te vergelijken met Benny Goodman. Het bekendste nummer van hem is natuurlijk Stranger on the Shore. Maar deze is Trainsong One. Is ook een aardig nummer. Uh, Mr. Aker Bilk. Niet echt zo vanuit het JS, maar toch leuk om af en toe op zo'n zondagochtend programma, in zo'n zondagochtend programma te draaien. En wat ook wel leuk is om in zo'n zondagochtend programma te draaien, is dat er onlangs een LP uitgebracht is. CD moet ik zeggen, een dubbelaar van André Brasseur. Uh, lost games from the 70s. En andere Brasseur ken je misschien wel hiervan. Deze Belgische Hammond-organist, geboren in 1939... werd in 1964 door platenbaas Roland Luger een eh, eh, contract getekend. En een jaar later scoorde hij een mega-hit met het nummer... dat was de tweede single, Early Bird. En de opbrengst daarvan investeerde hij in twee danszalen in België. En daardoor kreeg hij het zo druk dat hij eigenlijk niet zoveel meer optrad... Uh, veel van zijn muziek is ook gebruikt in herkenningstunes. En op deze nieuwe cd's zijn ook uh, hele bijzondere nummers van hem. Uh, bijvoorbeeld deze, Saturners. Klein stukje hoor. Ja, lost gems from the 70s. Dat is de muziek van onder andere André Brashev. ja, toch wel grappig omdat dat af en toe weer opduikt hè. En dan kom ik toch weer bij iemand uit de echte jazz, ik maar zeggen. Ik ben een enorme fan van Annie Ross en dit is van haar CD A Handful of Songs. I've got a to sing you can't stop my voice when it longs to sing you new songs and blue songs and songs to bring you happiness more or less more over wherever we may roam to or any shore that So and street vendor cries. Strains of old refrains. Sleepy time baby lullaby. I've got a handful of songs to sing you. I've got a heart full of love to bring you. True love for you. Calypso and Street A handful of songs... Annie Ross, ook een dame met een uh, bijzonder leven. Uh, ja, Mooie muziek gemaakt, onder andere met soort Sims... en uh, muziek van Gary Mulligan gespeeld... en van allerlei mooie dingen gedaan... maar ook een ja, redelijk uh, een moeilijk leven gehad verklaard, geen geld meer, kon niet meer in haar woning blijven. Nou, dat verhaal hebben we wel meer gehoord van muzikanten uit de jazzmuziek. Iemand die het wel op dat vlak goed doet is Dave Krushen. Een bekende filmcomponist, maar ook een bekende jazzmuzikant. En die heeft een CD uitgebracht in 1992, Cinematic. En daar staat het aardige nummer op: Heaven Can Wait. te draaien. Dat is dus eigenlijk een beetje meer filmmuziek, dus dat misschien morgenavond wel helemaal. Uh, dan kom ik toch bij Stan Getz terecht. Af en toe moeten we ook weer terug naar de echte jazz, zou ik maar zeggen. Moments in Time CD die in 2016 is uitgekomen. Stan Getz. CD 2016 uitgebracht met uh, ja, live muziek van Stan zie Zeer de moeite waard, zeer aanbevolen. Um, misschien ken je hem, misschien ken je hem ook niet. Erik Truvat is zijn naam. Ik, volgens mij is de Franse uh, jazz-tromponist. Uh, en die maakte in, 19, in 2010 de CD In Between. En daar doet hij uh, samen met Sophie Hunger een nummer op. Dat heet dit, dat is, even kijken hoe het heet, Let Me Go. Er blijft dit nummer toch wel bij hangen. Dus het heeft wel iets aparts. Let Me Go, Erik Truvas en de Sofie uh, Hunger, uh, de, uh, de Zangpartij. Uh, tijd weer voor iets Nederlands, de Showho Quartet. En uh, ja, daarvan de CD Prayer en de CD 2008, nummer Chicky Chicky. Dat het alweer tegen de klok van 12 gaat lopen, ik zie dat ik nog twee nummers kan opstarten en eens even kijken welke ik daar hmm. kies. Dan ga ik toch voor even kijken, Christy Dachel. Laat ik daar maar iets van draaien. Het is niet zo bekend nog. Time on Mind heet deze da 2016: Thinking of You. Although yesterday has come and gone, So er nog één klaarstaan die ik absoluut wil laten horen. Omdat dat uh, een, uh, van een nieuwe cd van uh, Van Morrison komt. En uh, aangezien ik een enorme Van Morrison fan ben, kan dat, uh, mag ik dat natuurlijk niet uh, missen. Uh, veel oude heren brengen cd's uit. Je zag van de week uh, Cohen. En ook Van Morrison heeft een prachtig cd uitgebracht. Daar, uh, van het stuk uh, Look Behind the Hill.